Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die vanmorgen een vliegtuig van Ethiopian Airlines kaapte... was de co-piloot. Hij kaapte het toestel toen de piloot naar de wc was. De Boeing 737 vloog van Addis Ababa naar Rome. De kaper dwong door te vliegen naar Genève. Eenmaal daar geland, kroop de co-piloot door het raam naar buiten... en klom hij langs een touw naar beneden. Daar is hij door de Zwitserse politie gearresteerd. Bij de kaping raakte niemand gewond. In Israël zijn vier mensen omgekomen toen een telefoonmast op een appartementencomplex ontplofte. De politie denkt dat bewoners van het complex de mast hebben gesaboteerd. Dat zouden ze de afgelopen tijd al vaker hebben gedaan. De bewoners waren bang voor de straling van de mast. Ze zeiden dat die kankerverwekkend is. Door de ontploffing van de mast stortte een deel van het appartementencomplex in de kustplaats Akko in. Naast de vier doden zijn er ook enkele gewonden. Volgens de politie liggen er nog mensen onder het puin, maar hoeveel is onduidelijk. In de thaise hoofdstad Bangkok hebben zo'n 10.000 demonstranten het regeringshoofdkwartier omsingeld. Zo willen ze voorkomen dat premier ying Luc, Shinawatra en andere ministers aan het werk gaan. De demonstranten werpen barricades op die met snel drogend cement worden versterkt. De demonstraties in Bangkok tegen de regering duren al maanden. De demonstranten eisen het vertrek van premier ying Luc omdat ze een marionet van haar broer Taksin zou zijn. Die werd in 2006 door het leger afgezet. De Olympische 10 kilometer bij de mannen lijkt een soort open Nederlands kampioenschap te worden. De Noren Bukko en Pedersen hebben afgezegd en ook de Russische steer Iva Kobrev zal verstek laten gaan. De Noren en de Rus weten dat ze geen kans hebben op de 10 kilometer en willen hun krachten sparen voor de ploegenachtervolging waarop ze wel een medaille kunnen halen. Het weer, wolkenvelden en een enkele bui, vanmiddag breekt vaker de zon door, vooral in het zuiden, middagtemperatuur tussen 8 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A10 ring Amsterdam-West richting Den Haag voor de Koentenol 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. Zie Dit is kerst met. Ik Ik ben hier van Petergem en het is het programma in Zandvoortse Zaken. En vandaag ben ik bij Vlug Fashion. Ik spreek vandaag in Vlug, Vlug Fashion met uh, Ben Vlug en ook zo'n David Vlug. Uh, ben heeft de uh, zaak gestart al jaren geleden met Ida. En ja, dat is wel interessant om te horen Ben. Hoe lang zijn jullie al niet bezig met de zaak? Sinds 1992. Ja, dat is best lang hè? Dat is een uh, aardige tijd. Waar uh, ja. zijn jullie gestart? We zijn gestart op de markt. Oké, okay, ja. Yeah. En met exclusieve hemden. En dat is eigenlijk altijd een beetje gebleven. Nou, vanaf de markt gingen we een winkeltje open in Zandvoort. Omdat het uh, ja, toch zwaar was op de markt. Ik denk, nou een winkeltje erbij. En ja, zo is het begonnen. Nou, dat is wel heel leuk, hè. En uh, ja, hoe, hoe zijn jullie zo gestart? Weet je nog de eerste dag dat je open ging? Uh, ja, dat vergeet ik nooit, want de winkel was ingericht en ik bleef eigenlijk achter de muur staan en keek door het gaatje, want ik durf niet naar binnen. En Ida heb de klanten geholpen en dat was meteen goed. En toen, na een uurtje, was ik er overheen. Ja, het is uh, uh, natuurlijk heel anders of je op de markt staat of in zo'n ruimte, hè, een winkelruimte, totaal anders. Dus het was even wennen voor jou en uh, nou, Ida nam het dan even over. Jullie zijn echt samen als uh, echtpaar gestart ja. en ja, uh, wat was het idee erachter uh, om zoiets op te starten? Uh, ja, gewoon voor mezelf beginnen. Hè. Ik heb altijd in loondienst gewerkt bij een geld- en watertransportbedrijf. Als ja. was ik districtmanager. Nou, op een gegeven moment uh, was ik daar klaar mee. En wat ga je dan doen? Nou, toen gewoon iets nieuws. Ja. En met mooie hemden op de markt. Nou, dat ging goed. En we hadden zelf ontwerpen, maakten we. We hadden zelfs op een gegeven moment vet domino als klant. <laughs> Zo, hoe kom je daar aan? Via zijn manager en die had het gezien en die wou voor elke dag een setje hebben. Dus nou, Toen kwam dus de hele crew in de winkel en ook die wou uh, een setje hebben. Dus zelfs op de markt kwamen ze het halen als het net nieuw binnen was. Ja. En dat, okay. was, uh, ja dat was leuk, dat was uh, van vet domino in concert. Ja. Nou, toen kregen we dus nog een uitnodiging dat we naar Leeuwarden moesten om het concert uh, bij te wonen vooraan. Dus ja, dat was echt een belevenis. Ja. Dus, zo is het uh, begonnen en ja, eigenlijk in het begin veel artiesten ja. die hierop afkwamen. Ja, die hoorden weer via via misschien. Ja. Hè? Dat is natuurlijk een goede reclame, zo'n uh, bekende artiest in de winkel. En die hoorden weer uh, via via via dat uh, natuurlijk ook hier mooie kleding is. Ja, wat verkoop je zo al voor spullen? Nou, we zijn begonnen met uh, dus de hemden en de blousons. Nou, dat groeide uit uh, met pantalons, Colbert jasjes en, ja, en steeds verder, dus het is van jong tot, uh, ja, van jong tot oud, laat ik maar zeggen. Dus iemand met, uh, met een moderne jeans, maar ook iemand met een uh, bandplooibroek uh, kan hier terecht. Ja, of met een buikmaat, ja. of, uh, ja. zo, zo divers is het, dat we af en toe zelf de weg kwijt zijn. <laughs> Ja, het is ook, er zijn heel veel spullen natuurlijk in allerlei soorten en maten en dingen. Maar jij weet natuurlijk exact van, hé, hey, voor die meneer heb ik dat en voor die dat. Dan weet je allemaal te vinden. Maar dus alle speciale dingen zijn er ook te vinden in deze zaak. Dat is mooi. Ja. Kan, kan je iets speciaals noemen, wat, wat uh, mensen uh, wel ja, graag willen hebben, maar niet weten dat het hier is misschien? Dat ze misschien helemaal naar Haarlem gaan of een speciaalzaak? Uh, dat kan Ja, Dave, kun jij daar iets over vertellen? Ja, het is wel grappig, want uh, mijn vader is natuurlijk begonnen uh, met uh, aparte overhemden op de, op de markt, zoals hij net al, uh, al vertelde. Um, maar dat is eigenlijk altijd als een soort rode draad door de, door de winkel blijf, uh, blijven lopen. Uh, uh, en ik denk dat dat ons wel een beetje uniek maakt uh, hè. Dus, uh, dat mensen langs de etalage lopen en dat ze iets, uh, iets tegenkomen dat ze denken van hé, hey, dat heb ik nog nooit gezien ja. dus naast een klassieke spijkerbroek of naast een, uh, een klassieke overhemd uh, zien ze in één keer een overhemd tussen waarvan ze denken van hé, hey, dat, is, dat is iets apart dat heb ik nog nooit gezien ja. en dat is een beetje de, de leidraad door onze winkel en dat, dat, dat, dat ja, creëert een beetje dat wou-effect uh, dat ja, je denkt van hé, hey, ja. wacht even, wat is dat? He, dat, dat, dat mensen verwijlen. Hey. Uh, een voorbeeld ervan is, uh, is Liché bijvoorbeeld. Dat is een merk waar, uh, waar mijn vader dan twintig uh, jaar geleden de winkel mee is begonnen. En uh, onder andere uh, hey, Vets Domino kocht bijvoorbeeld dat, uh, dat merk. Ja. En uh, uh, ja, daar hebben we eigenlijk zoveel vaste klanten voor, uh, voor opgebouwd in de loop der jaren, dus dat is, dat is een merk dat verdwijnt gewoon niet bij ons uit de winkel. En, uh, ja, die mensen komen nog steeds, na al die jaren komen ze bij ons uh, in de winkel om, uh, ja, voor dat ene merk. Dus uh, dat, dat is wel heel erg leuk. Dat je dus ja? na twintig na jaar nog steeds intensief samenwerkt met een leverancier. En dat je daar nog steeds na twintig jaar vaste trouwe klanten voor, uh, voor hebt in de winkel. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, dus, en dat is een beetje de basis voor, uh, voor ons bedrijf. Dus uh, iets, uh, zorgen dat we iets aparts hebben. En daarnaast uh, zorgen dat je ook een heel breed publiek kan, uh, kan bedienen met, uh, met vrij klassieke kleding. Ja. ja, dat is wel uh, uniek hoor, in deze tijd ook. Hè? En uh, heb je ook wel eens iemand bijvoorbeeld helemaal aan mogen kleden? Wat, wat is, wat, ja dat denk ik dan, ik weet natuurlijk niet zoveel van kledingzaken. Uh, maar ja, wat vind jij nou het leukste bijvoorbeeld om te doen? Het leek mij dan bijvoorbeeld als er dan iemand binnenkomt, die moet helemaal in het nieuw of zo. Dat je dat helemaal kan bekijken, wat, uh, wat past bij die persoon en uh, is dat zoiets? Of is het van nou het juiste shirt zien te vinden? Of de juiste ja, broek? Hoe zit dat? Uh, vooropgesteld, Maar vind ik vind het belangrijkste als iemand dus bij ons de deur uitgaat En uh, die is dus tevreden. Dus dat hij uh, uh, thuis komt. En dat hij uh, thuis uh, zijn kleding aantrekt. En dat hij denkt van goh. Ik ben goed geslaagd. En ik ben niet. Uh, er is me niet iets verkocht. Of, uh, of ja, iets dergelijks. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk uh, het belangrijkste. En dat is de manier waarop we allebei, uh, allebei werken in de winkel. Uh, kijk daarnaast is het natuurlijk altijd een uitdaging om uh, Ik vind het bijvoorbeeld erg leuk als iemand uh, binnenkomt voor een blauw jasje En hij verlaat de winkel met een rood jasje uh. Even extreem voorbeeld uh, te noemen ja, ja, ja. Maar dat iemand dus, uh, zeg maar dus door adviezen dus het vertrouwen aan jou geeft ja. uh, om, om toch eens iets anders te proberen als dat hij uh, vaak uh, mee naar huis ja. gaat ja. Is dat bij mannen niet sowieso nee, misschien dat ze niet. altijd blauw kopen of altijd <laughs> oh, bruin? Juist. Ja, dat Normaal, juist want dat zijn ze gewoon gewend En doe maar een beetje drie keer hetzelfde. En dan ben ik weer klaar voor een jaar. Is dat zo? Of, of is dat niet zo? Ik ben altijd nieuwsgierig. Ja. Bij jullie. mannen is dat, is dat best, wel, best wel lastig. Want die zijn inderdaad op donkerblauw, op zwart, op anthracite. Uh, altijd heel erg veilig. Ja. Uh, het komt ook vaak voor, zeg maar. Dus dat wij krijgen bijvoorbeeld... Uh, nou, ik denk dat 70% van onze klanten die uh, Dat zijn de dames. En die ja. komen altijd voor kijken in de winkel. Ja. Dus uh, even neuzen in welke hoek hangt het? Oh, dat... Uh, dat He, zou de stijl van mijn man, uh, van mijn man kunnen zijn. En uh, uh, ja goed, uh, de volgende keer dan, uh, nemen ze de man een keer mee. Die komt dan ook een, uh, een rondje lopen. Uh, en dan heel zo gaandeweg, zeg maar, dan zien ze toch van, goh, uh, de, hey, vinden ze hun stijl eigenlijk uh, in, in de winkel. En dat is ook ja. een beetje de kracht van ons. Omdat we zo breed aanbod hebben, dat, dat naarmate je wat langer doorloopt, dat je herken je dingen. en denk je van, hé, hey, dat zou wel mijn, mijn stijl zijn. Of dat past ja. wel bij mij. hangen ook dingen tussen waarvan je zegt van, goh, dat vind ik eigenlijk helemaal niks. Maar uh, hey, te, te gaandeweg, zeg maar, naarmate je wat langer in de winkel ja. loopt, uh, vind je dan je eigen stijl uh, bij ja. ons. Dat is best nog uh, niet makkelijk. Ja, vrouwen die zijn vaak wel heel veel met kleding bezig. En die denken, oh ik wil iets dat of dat. En die mode, hoe vaak verwisselt dat wel niet? Zeg. Is dat bij vrouwen mode net zo als bij mannenmode Of is dat mannenmode wat minder snel uh, fluctuerend? Het zijn twee totaal verschillende branches. Van damesmode okay. heb ik eigenlijk uh, vrij weinig verstand. Het wisselt heel, heel snel. Ja. Uh, wat ik veel hoor van collega's is dat dat heel erg op korte termijn uh, uh, allemaal hey, gebeurt. Het kan bewijzen van uh, uh, dit jurkje is deze maand, uh, is deze maand in. En uh, volgende maand uh, nou kan je echt niet meer in het ene jurkje lopen. Nee. Uh, bij mannenmode is dat wat trager allemaal. Hè? We komen toch weer bij die basiskleuren. Ja, dat, uh, ja. Die donkere kleuren vaak veilig. Of niet uh, te opvallend vaak te zijn. Dus dat gaat allemaal wat langer uh, gaat dat mee. En trends, die, die, die, die, ja, dat wordt allemaal voor een wat langere periode wordt, uh, wordt dat uitgerekt. Zeg maar. Dus ja. bij dames is dat wat, wat korter op elkaar allemaal. Ja, er zijn heel snel wisselingen en ja. uh, wat je zegt. En uh, ja, is het ook wel trendgevoelig qua kleuren? Dat dat wel bij de mannen... Dat komt wat de kleuren van de vrouwen, bijvoorbeeld, ja wat is het nu, kobaltblauw uh, geloof ik en groen, voert zich dat wel door in de mannenlijn of maakt dat ook niet zoveel uit als accenten? Ja. Het, is, uh, uiteraard, het wordt wel echt met, met kleur gewerkt. Maar uh, ja, nogmaals, ze vinden het prachtig als je het in de winkel hebt hangen. Het is ook hartstikke leuk voor in de etalage. Maar als je dus uh, uh, zeven kleuren in je winkel hebt, uh, hebt, hebt liggen, dan pakken ze toch die donkerblauwe eruit. En een enkele keer van, nou we doen dus gek. We, we pakken uh, pasteltintjes achter ons of, of iets dergelijks. Maar ja. Het is echt negen van de tien keer dat mannen. Kijk maar op het straatbeeld. Als je op, op een terrasje gaat zitten en je gaat kijken hoeveel als er tien mannen er zijn voorbijlopen lopen er acht mannen lopen er veilig gekleed in een, een donkerblauw ja. jasje of een, een, zwarte, een zwarte trui. Dus het is toch allemaal wel veilig bij de mannen. Het is. Uh, en zeker wel dat het per seizoen uh, verschilt met de kleuren. Maar dat vind je vooral terug in de etalages en, uh, en, en in de winkel. Maar ja, in praktijk ja. wordt vaak toch wel vrij veilig gekocht. Ja, door de mensen. En vind je ook uh, dat terug, he, dat het uh, dus langer mee moet gaan, het product, noem ik maar. Uh, ja, in de kwaliteit van de stof of in de prijs? Is daar verschil in? Ja. Uh, producten bij ons in de winkel... Uh, we zitten op kwaliteitsniveau. Dus ja. wat we verkopen, dat moet, uh, moet goed zijn. Uh, daarentegen moet wel, uh, vinden wij zelf... Uh, de prijs betaalbaar blijven. Dus je moet ja. niet... Uh, uh, zeg maar de kwaliteit en prijs te boven gaan. Dus dat je uh, uh, uh, op een gegeven moment uh, 150 euro of 160 euro voor een spijkerbroek uh, kwijt bent. Uh, wij vinden gewoon dat moet, uh, moet betaalbaar blijven en daar moet de kwaliteit uh, naar zijn. Dus alles wat we verkopen is kwalitatief is goed. Voor het bedrag waarbij bij ons bijvoorbeeld wij bespijken broeken vanaf 69, 95 in de winkel. Maar die moet kwalitatief gewoon perfect zijn. En is er bijvoorbeeld wat mis, dan geven wij de service. Wij geven garantie op die producten. Zo staan wij in voor onze kwaliteit. Dus. Being struck by such bad luck I need a place, a little happiness and some love Dit is CFM Zandvoort, het programma in Zandvoortse Zaken. En vandaag spreek ik met Ben en David Vlug. En uh, ja, Ben, jij had een leuk uh, verhaal van... Ja, uh, iedereen kan hier eigenlijk terecht, hè? Ik we hadden het net even over van de mensen die niet zo goed been zijn, bijvoorbeeld. Of mensen in een rollator. Je hebt hier eigenlijk ook brede ja, gangpaden, kan je het zo noemen, tussen de kleding. En uh, ja, jij had nog maar meer informatie, vertel. Ja, dat klopt. Ze kunnen gewoon uh, door de winkel heen struinen. Wij helpen ze, we geven ze aandacht als een klant een uur bezig is met een broek passen, nou, dan uh, is hij een uur bezig, dat maakt niet uit. En uh, heeft hij een moeilijke maat, een kwart maat, nou, dan kunnen we hem ook helpen. Dus, en wat, die, wat we niet op voorraad hebben, dat hebben we binnen twee dagen in huis. In welke kleur of in welke maat je ook, be, ja, ook wil ja. hebben. Ja, dus jullie hebben goede connecties met uh, ja, bedrijven, zeg maar die uh, jullie heel snel de maat kunnen leveren. Ja. ja voor... Waar doen jullie uh, de voorraden en de inkopen? Hoe, uh, hoe werkt dat eigenlijk in zo'n soort zaak? Nou, dat doen we een paar keer per jaar en dan gaan we met je tweeën. En dat is even hard werken, want we moeten dan vroeg weg. Ja. En daar de collectie samenstellen en dan gaan we weer terug, want de winkel moet weer open en Ida, die opent hem dan wel, maar dan gunnen we ons de tijd niet om daar een uitje van te maken. En dat doen we in veertien dagen achter elkaar. Dus dat oh. is even, we zijn nu net klaar met winter volgend jaar. Hoe dus. zo gaat dat, ja, want ik denk van de winter uh, volgend jaar, ik denk nu komt toch eerst de lente nog, maar loopt dat anders in het kledingseizoen, uh, hoe gaat dat? Ja, dat moet je allemaal voororderen en het wordt precies op maat gemaakt en er is geen overproductie van, dus je kan geen containers daarvan krijgen en dat soort dingen. Dus je hebt eigenlijk uh, ja, uh, nooit overproductie daarvan. En de maten die we nodig hebben, die hebben de leverancier dan op voorraad. En daar kunnen we uitputten. Ja. Dus. Nou, dat is wel geweldig dat je dan zo dat allemaal kan regelen. En ook dat je al die tussenmaten hebt. Hè? Want sommige mensen, hè, wat je zei, een kwart maat voor de. Of voor een buikje of iets extra's. Dat kan je allemaal leveren en qua lengtes en dingen. Ja, want deze zaak zag ik altijd zo'n groot L voor hem. Dus ik dacht dat het bekend was vanwege de grote maten ook, hè? Dat hebben jullie ook, maar jullie hebben eigenlijk van alles, begrijp ik, hè? Ja, we beginnen met maatje S. Nou, S, M, L, X, L. En alles wat, bijna alles wat in M of L te verkrijgen is, is ook in 4 en 5 keer XL te verkrijgen. Maar het is een, een bij. We hebben het er gewoon bij. Ja. Het is niet alleen grote mate, wat heel veel mensen dachten. Maar het is gewoon een aanvulling bij. Net als de lengtematen of een mouwlengte 7. Dat, uh, dat hebben we ook. En hebben we het niet op voorraad, kunnen we het bestellen. Ja. Dus het is echt een hele brede marge. Je hebt echt alle maten voorradig. En ja, kan jij er nog iets bij aanvullen misschien? Uh... Nou, het is wel grappig dat, dat je net zei van uh, dat grote maten t-shirt dat toen ooit in de etalage hing. Dat was, ja, dat was eigenlijk de beste marketingstunt die we ooit gedaan hebben. Want het hele dorpje sprak op een gegeven moment van, oh, hebben we hebben een grote winkel. En nu nog na tien jaar krijgen we, of he, na zoveel jaar krijgen we mensen in de winkel die dus zeggen van, oh, ik dacht dat jullie alleen maar grote maten verkochten. Ja, dat is dus niet zo. Dat hadden we eigenlijk wel mijn vader, dus he, dat hadden we erbij. En uh, we hebben altijd al kleinere maten gehad in de winkel. Dus, uh, dus eigenlijk onze beste marketingstunt heeft ook een beetje tegen ons, uh, tegen ons gewerkt. Ja, dus, uh, maar goed, nu weten veel mensen wel gewoon dat we ook dat ze ook gewoon voor de normale maten bij ons uh, terecht kunnen. Dus uh, dat gaat ook als een lopend vuurtje nu. Ja, ja. <laughs> Inmiddels door het dorp, dus, ja. Het is ja. Gelukkig. Ja, want jullie hebben eigenlijk juist een heel erg breed assortiment, begrijp ik nu. En echt van alles, hè. Want we wilden nog een soort rondje door de zaak doen. Dat je dan een beetje vertelt van, ja, wat voor soort spullen heb je in huis. En wat, uh, ja, wat voor merken bijvoorbeeld. Want we houden mensen ook wel eens van een bepaald type merk, broek of jas. Misschien kan je daar iets over vertellen als je zo rondloopt, als het ware van... Wat zien we dan? Als ja, eigenlijk, eigenlijk wil ik dan beginnen bij de, bij de etalage. Als we buiten, buiten voor de etalage staan, uh, dan zie je aan de, aan de linkerkant uh, zie je vrij klassiek. Uh, af en toe dus een apart, uh, apart item ertussen. Uh, als je aan de rechterkant van de etalage kijkt, dan uh, zie je toch vrij, uh, vrij jeans gerelateerd. Uh, dan zie je ook echt daadwerkelijk dus de twee verschillen dus die wij in de winkel hebben. Dus voor de wat oudere en voor de jongere doelgroep. Uh, als je dan de winkel binnenloopt aan de, aan de rechterkant, uh, dus bij de kassa, daar hebben we eigenlijk onze uh, ja, jongerenlijn. Uh, dan beginnen we met een, een, een, een leuke basisjeans vanaf 59, 69 euro. Uh, leuke uitgewerkte t-shirts met prints erop. Uh, eigenlijk voor, echt voor de, voor de wat jongeren. Uh, als je verder de winkel inloopt wordt het steeds wat klassieker. En uh, daar bedienen we dan de, de wat oudere doelgroep. Uh, zoals waar we nu hier zitten, in deze hoek. Uh, dan zie je dat vrij klassieke pantalons hangen. Nou, daar, ja, daar helpen we een man mee vanaf, uh, vanaf 60 jaar, zeg maar. En wat mijn vader net zei, dus met die kwartmaten, uh, uh, die leeftijd die sommige mannen hebben we dan een klein buikje. Een kwartmaatje kan je dus, een, een man met een buikje kan je dus uh, daar prima mee, uh, mee helpen. Uh, als we dan iets verder lopen in de winkel, dan komen we dus bij de aparte overhemden. Uh, he, dus die overhemden met die unieke printen erop, en uh, een beetje het wat, wat, wat, uh, he, wat gekkere werk. Uh, ja, als we dan weer iets verder lopen, krijgen we dus een hele scala aan schoenen wat we verkopen. Uh, schoenen gaan ook variëren van een hele sportieve sneaker tot een, uh, tot een klassiek, uh, klassiek model. Uh, het leuke eigenlijk is, dus doordat het zo is opgezet in de winkel... is dus dat een man die normaal gesproken naar een klassieke herenmodezaak uh, toegaat... Uh, die vindt daar alleen klassiek. Dus die kan alleen daar hè, een klassiek overrem kopen, of een klassiek jasje, of een klassieke pantalon. Uh, hier loopt hij dus dat, dat rondje in de winkel. En dan komt hij uh, een klassieke pantalon tegen. Maar daar zit hij bijvoorbeeld een wat sportiever overrem, kan hij daar op, uh, op combineren. Dus een man ga, een wat, wat oudere man gaat zich wat jonger kleden, uh, merken we hier. En uh, de jeugd neigt wat meer naar het klassieke toe. Dus het, het, het, uh, je, je krijgt een hele leuke mix uh, op die manier in de winkel. Um, dus ja, dat, dat is een beetje als we rondlopen in de winkel wat je, wat je tegenkomt bij ons. Ja, dus uh, heb je echt uh, wel een heleboel stijlen ook. Uh, ja. Dat mensen dat kunnen combineren. En dat, tegenwoordig kan dat allemaal, hè? Ja, dat klopt. Ja. Het is niet meer zo dat je standaard in je pak naar, uh, naar het werk toe gaat. Het is nu dat je veel gewoon. wat uh, je heel veel ziet. veel klanten die nu naar kantoor gaan. Hè, die trekken mooie jeans aan. mooie klassieke heren schoenen eronder. Uh, combineren dat er met een leuk overhemd. en een mooi jasje erop. Uh, ja. op, op die manier uh, eigenlijk willen wij ons, uh, ons ook als winkel uh, presenteren. Dus, uh, het zijn niet de zware uh, klassieke pakkenzaak. Uh, wat, je, wat je veel ziet. Uh, dus kan heel, veel, heel veel stijlen kan je bij ons combineren, ja. dat, is, dat is het leuke. En daarin kan je ook de mensen advies geven, want niet iedereen gaat ja, natuurlijk kijken op nee, wat ze staan. Klopt. We hebben heel veel geëtaleerd. Als je bij ons rondkijkt in de winkels zie je eigenlijk rondom alleen maar etalagepoppen staan met allemaal diverse combinaties uh, daarop. Uh, aan de buitenkant hebben we natuurlijk enorm veel glas, dus he, met die etalage ja. doen mensen al heel veel ideeën op. En dat merk je toch wel in de in herenmode, dat... Uh, mannen binnenkomen en zeggen van goh die trui in de etalage dat vond ik leuk ja. um, en op die manier eigenlijk verkoopt het product verkoopt zichzelf dus we etaleren enorm veel en uh, ja dan hopen we dat de mannen daardoor inspiratie uh, opdoen ja. of, of de vrouwen en zeggen van goh dat vind ik leuk en he, het product verkoopt zich uiteindelijk dan op die manier uh, ja. zelf en ze zien natuurlijk veel uh, op tv, want de lijn van ja, ja. hun bed tot dan, die ligt ja. ook in de winkel. Ja, klopt. En over ja. een paar weken komt uh, Dirkse er ook bij. Johan Dirkse, ja. Dus, oh, ja, ja. dat is gewoon gekke dingen die dan even opvallen. Ja. En ja, niet iedereen hoeft dat te kopen, maar het valt dan toch wel even op. Ja, ik had daar nog wel een vraag over. Bedenken die uh, bekendheden, beroemdheden nou zelf... Zo lijn Of zit daar dan een ontwerper achter? Nou, bij Humberto Tan is, uh, is dat wel uh, uniek. Die is natuurlijk tot uh, drie keer toe uh, best uh, geklede man van Nederland geworden. Uitgeroepen door het uh, Blad Esquire. Uh, eigenlijk daaruit voort is, uh, is die kledinglijn van hem uh, toen ontstaan. Er nou, is dus zoiets van, ja daar moeten we iets mee, uh, mee gaan doen. Um, dus dat is daar een beetje uit ontstaan. Dus hij ja. had het best geklede man van Nederland. En uh, dat is natuurlijk, hij is nu ook dagelijks te zien in, uh, in, die, uh, in die talkshow die hij heeft, uh, s'avonds. Uh, het, het Johan Derkse verhaal is tegenovergestelde. Die is de uh, uh, slecht geklede man van Nederland uh, verkozen. En toen dachten ze dus ook, daar moeten we iets mee gaan doen. Dus die hebben nu, uh, ja, in, uh, ik moet zeggen, in de stijl van Humberto Tan. Hè, die twee die strijden dan een beetje met elkaar. Uh, gaan ze proberen om van Johan Derksen dan best geklede man uh, ja. van Nederland te maken. Dus dat is eigenlijk op een ludieke manier is dat ontstaan. En wij vinden het erg leuk om daar dan uh, gewoon in, uh, in, in te springen, zeg maar, ja, om, dat, ja. uh, om dat te gaan doen. Dus, maar dat zijn gewoon meer de, de geintjes uit, ons, uh, uit onze hmm. winkel. Dus, uh, ja, net als al heb je daar ook weer plezier van le natuurlijk. Dat is dat pak wat we in de etalage hadden de, met de feestdagen. Ja, ja. Dus dat is, iedereen stopte ervoor. En, ja, je, je draagt het of je draagt het niet. Uh, dus. ja. Ja, dat zijn natuurlijk de leuke dingen hè, die, die je dan opvallen. ook uh, erin kan doen. En die opvallen waar de mensen naar kijken en voorkomen. Ook soms, hé hey, wat uh, hebben ze hier nog meer allemaal. Leuk hoor, ja. Dus, het is uh, wel een uh, goede branche uh, hier zo ja we doen altijd uh, ook ja ik vraag ook altijd zo van uh, hoe zie je jezelf over vijf jaar want jullie zijn hier natuurlijk al wat jaartjes ja. dus ik vroeg me af van ja hoe zien jullie uh, jezelf over vijf jaar de zaak ja. um, dat is een leuke vraag uh, eigenlijk um ja, willen we op dezelfde manier verder gaan als dat we nu doen. Uh, we willen ja, we willen niet geen winkels erbij of iets dergelijks. We willen eigenlijk wat we nu doen, willen we nog meer perfectioneren. Uh, ons huidige assortiment eigenlijk nog meer uh, uitbreiden. Nog meer afstemmen op wat uh, zandvoortse consumenten, zandvoortse klanten uh, willen. Dus uh, we vinden het ook altijd erg fijn als we input krijgen van, uh, van de zandvoorters dat uh, zegt van, goh, dit mis ik nou hier op het dorp. Eh, we gaan kijken of kunnen we dat in ons pakket kunnen we dat invullen. Uh, maar dat verschilt niet echt heel erg veel van wat we, van wat we, wat we nu eigenlijk, uh, eigenlijk doen. En uh, ja, goed over vijf jaar, dat, uh, dat zeg ik. Ik hoop uh, eigenlijk dat we met z'n tweeën, want op de manier waarop we het nu, uh, nu doen, de winkel, uh, vader, zoon. Uh, en mijn moeder natuurlijk. Uh, hoop ik eigenlijk over vijf jaar op diezelfde manier nog, uh, nog verder, uh, verder te doen. Dus dat ja. dit is eigenlijk het leukste wat, uh, wat er is. Uh, met je ouders samen een, een winkel runnen. Dat is iets unieks. Ja. Ja. En uh, dat hoor ik ook veel van. Goh, gaat dat, uh, gaat dat goed samen? Eh, want we, zitten, we zijn uh, 364 dagen per jaar zijn we geopend. Zeven dagen per week. Van de zomer, uh, in de zomer van tien uh, van tot negen. Uh, drie maanden lang. En dan hoor ik echt heel veel van, van mensen van... Goh, uh, gaat dat dan? Want je zit toch uh, hè, zoveel tijd bij elkaar uh, op elkaars lip. En uh, nou ja, daar antwoord ik eigenlijk op. was Het, uh, het gaat gewoon uh, heel gemoedelijk. En ik vind zelf het het mooiste wat, uh, wat er is. Om het met je ouders te mogen doen. Ja. En uh, ja, dat, dat is erg leuk. Voor jou is het heel goed gewerkt, hè? Ja. Was dat ook zo toen je nog heel jong was en toen je misschien een beetje ging helpen... Dat je dat altijd al meteen leuk vond, of is dat een beetje gegroeid? Ja. Hey, het is bij mij, uh, ja, ik wil zeggen, met paplepel in, uh, ingegoten. Uh, mijn ouders hebben eigenlijk altijd hard gewerkt uh, om, om uiteindelijk hier, uh, hier te komen. En dat fascineerde me enorm. Uh, om te zien uh, hoe zij daarmee bezig uh, waren. En eigenlijk van niets iets te maken. Uh, en uh, ik denk, nou, als ik dat ooit zelf kan, uh, kan doen later, dan, uh, dan ga ik dat zeker weten doen. En uh, ja, op die manier ben ik er zelf eigenlijk mee begonnen. En ik hoop dat gewoon op die manier uh, ja, met z'n drieën zo nog een hele tijd voor te zetten. Ja, nou, dat is toch heel mooi als vader, denk ik ook. Hoe, wat doet dat met jou als je dat zo hoort? En <laughs> Je weet het natuurlijk al. Maar... Ja, maar daar ben je toch trots op? Ja. Dus, en Geweldig, dat hij zoveel aandacht uh, voor die klanten hebt en daar gewoon mee bezig is. En maakt niet uit, uh, ook al moet hij tien keer naar beneden rollen, Het wordt gewoon gedaan. En het wordt gewaardeerd door de mensen. Want waar worden ze nog geholpen? Ja. In de winkels in de stad. Dus je uh, ja. Ja, dus het is toch wel leuk om te horen ook, hè? Dat je dus zo uh, ja. helemaal voor gaat ja, ook is allebei. misschien wat uniek een beetje van, van de winkel. Dat je toch, uh, je staat heel kort... Uh, en de klanten staan heel kort zeg maar op ons. Hoe wij het doen als, als, als zijnde van familie. En uh, ja, je gaat toch... Uh, ja, daar merk je toch ook een stukje de, de service van. En hè, we zijn heel erg daar, daarmee bezig. Dus ja. Het is, het, ja het, is, het is je lust in je leven, zeg maar. Dus, en, en, en dat merk je eigenlijk, dat wil ik eigenlijk zeggen, dat merk je terug uh, in de manier waarop we met de klanten uh, omgaan. Dus ja. uh, het, is echt, uh, het is echt onze passie. Ja, dat klinkt wel geweldig hoor. We hebben ook nog aan het eind van het programma altijd een shout-out. En dan vraag ik van, waarom zouden we hier onze kleding kopen? Uh, omdat we, we, zijn, uh, uh, we zijn onderscheidend. Uh, we, zijn, uh, we hebben een gigantisch uh, assortiment. Uh, eigenlijk wat je bij wijze van in, in zeven herenmodezaken zou kunnen kopen elders. Uh, dat vind je bij ons dus in één winkel. Op, op een kleine 100, uh, 100 vierkante meter. Uh, naast wat we in de winkel hebben hangen. Uh, hebben we nog een uh, gigantische scala uh, uh, aan, aan artikelen en producten wat we kunnen bestellen? Dus uh, we hebben grote leveranciers achter ons staan uh, die ervoor kunnen zorgen dat wij artikelen binnen nou, 48 uur uh, in huis kunnen hebben. Dus zie je iets hier in de winkel waarvan hè, een kleur bewijzen van een, een rood overhemd, wij hebben hem binnen 48 uur in huis. Um, en ik denk dat dat uh, de kracht van onze winkel is. Dus dat je op een kleine, relatief kleine ruimte zoveel keuze hebt in, uh, in zoveel artikelen. Ja. En vergeet ons sieradenmerk Boeddha te Boeddha niet. Oh ja, ja. <laughs> dat zou je bijna vergeten, man. Ons, ons paradepaard. Ja, daar zijn we officieel dealer van, van dames en heren. Dat is het enige artikel wat we ook voor de dames hebben. Oh, dat is ook voor dames, ja. Ja, en dat zijn de beste. Dus. En dat doen we al 13 jaar. Nou, geweldig. En Ja, dat is mooi om te horen. Ja, ik zou het nog graag vragen. Misschien kan je zeggen, waar zitten jullie precies? Het is Halterstraat 2A, hè? Ja. En hebben jullie ook een website? Ja, we hebben een website. www.vluchtfashion.nl uh, Daarin uh, vindt u informatie over, uh, over onze winkel, openingstijden in het kort uh, wat, wij, uh, wat wij allemaal doen. Uh, sinds een kleine maand is onze webwinkel geopend. Uh, in onze webwinkel vind je eigenlijk de, ja, de snoepjes uit, uh, uit onze collectie. Dus een beetje de echte hele aparte overhenden. Uh, ja, daar proberen we ons ook op internet weer een beetje mee te onderscheiden. Ja. En uh, als u naar www.vlugfashion.nl gaat, dan uh, zie je zelf een link uh, staan naar, uh, naar de webwinkel. Dus uh, ook daar zijn we tegenwoordig actief mee. Ja, heel goed. Ja, dat is ook uh, helemaal modern, natuurlijk, hè, dat dat Klopt. tegenwoordig heel veel gebeurt. Ja. En ben jij goed uh, met uh, internet en computers? Waarschijnlijk. Leuk. Ja, nou ja, je wordt er, je wordt er handig van, want je ja. leert men natuurlijk. Uh, dat kost natuurlijk enorm veel geld om, uh, om, om oh. dat professioneel uh, aan te pakken. Uh, dus we hebben uh, door uh, Mark van Kuik, dat is een, ook een Zandvoortse ondernemer is dat, uh, hebben we de website uh, laten maken. En die doet dat uitmuntend. Die heeft dat echt heel goed, uh, goed neergezet. En die doet het ook voor een, uh, voor een hele mooie, mooie prijs. En uh, die heeft zeg maar, een systeem erachter uh, gezet dat het in principe zelf, uh, met een klein beetje kennis, uh, zelf te onderhouden is. Nou, dat is helemaal... Ja, dus uh, ja. eigenlijk hou ik, dat, uh, hou ik dat zelf bij die website. En uh, ja, Mark heeft dan de opzet uh, daarvoor gedaan. Uh, en op die manier uh, kan je het toch blijven, blijven vernieuwen. Ja. ja. Nou, wat goed om te horen. Heel hartelijk bedankt voor het interview. U bedankt. En heel veel Leuk. succes. Oké, okay. bedankt. Leg je lasten en je noden voor de koning neer en leer maar vertrouwen op zijn ster. strijd en geweld en de vijanden vallen steeds aan maar wie eenvoudig zijn vertrouwen op de Heer stelt, die zal in de overwinning staan ja wie vertrouwen op de Heer zijn als de berg -Zion, die het van God maar voor altijd blijft